Het weer, opklaringen met kans op nevel, een minima van 6 of 7 graden. Verder van tijd tot tijd zon en vanmiddag misschien een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vanavond meer opklaringen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Wordt Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord, VPRO's wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. We zijn aangekomen bij het laatste uur. En daarin kunt u gaan luisteren naar een compilatie van fragmenten met Jerome Heldering. Misschien is het u ontgaan gezien alle drukte en aandacht rondom 30 april, maar Jerome Heldering is niet meer. Vorige week zaterdag overleed de oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad en columnist. Hij werd 95 jaar. De Groene Amsterdammer meldde, in zijn columns verdedigde hij tijdloze journalistieke waarden als de noodzakelijke scheiding tussen ratio en emotie. Liever de afstandelijke analyse dan de zoveelste persoonlijke opinie. Ik vind dat dunnetjes hoor, zo'n baaiert aan meningen in de krant, aldus Heldering. In maart van dit jaar werd hem nog de tegel toegekend, een journalistieke prijs voor zijn hele oeuvre. Het leek mij mooi om in dit uur van woord aandacht aan deze bijzondere en bevlogen man te besteden. We beginnen met een 30 jaar oud fragment uit mei 1983. Een column van Jerome Heldering over de macht en de onmacht van de journalistiek. Cor Galis kondigt het programma aan. Wat? Ja, ik ben een boon als ik er iets van snap. Maar ik zit hier ook niet om dingen te snappen. Ik zit hier om te zeggen, hem een de VPRO. Bij deze dan. Wat? Nou, ja, dit bijvoorbeeld. Macht en onmacht van de journalistiek. Daar gaat het over op de VPRO Radio in de maand mei. Een gesproken column door meester J.L. Heldring, medewerker van het NRC Handelsblad. Heeft de columnist macht? Nee als je tenminste onder macht verstaat, het vermogen andere mensen ertoe te krijgen, dingen te doen, beslissingen te nemen, die je ze graag ziet doen en nemen. In die zin heeft de columnist naar mijn overtuiging geen macht. geheel afgezien natuurlijk van de vraag of hij die macht graag zou willen hebben. Maar heeft de columnist dan invloed? Daar ben ik ook niet zo zeker van. Want invloed is moeilijk te meten. Als ik bij mijzelf naga, dan kom ik tot de conclusie... ik heb met mijn column, die ik al ruim 23 jaar schrijf... geen invloed uitgeoefend. In al die jaren heb ik bepaalde standpunten verdedigd... waarvan de politici zich niets hebben aangetrokken. Zo heb ik gewaarschuwd dat Nederlands, Europese en Atlantische belangen... misschien wel niet altijd parallel zouden blijven lopen. Ook heb ik altijd het standpunt ingenomen... dat je niet eindeloos tegen Amerika kan aanschoppen en tegelijkertijd je bescherming bij Amerika zoeken. Geen van die standpunten, er je natuurlijk veel meer... is door de politiek overgenomen. Ik ben daar helemaal niet bitter over. In de eerste plaats is het mij nooit om invloed te doen geweest. In de tweede plaats moet het politieke besluitvormingsproces... met zoveel meer en andere factoren rekening houden... dan een columnist die achter zijn bureau zit... en geen politieke verantwoordelijkheid draagt dat het zelfs een wonder zou zijn als de politiek zich er een columnist zou laten beïnvloeden. Dat wil niet zeggen uh, dat mijn column niet gelezen wordt. Daarover heb ik niet te klagen. Maar gelezen worden en invloed uitoefenen zijn twee verschillende dingen. De enige keer dat ik gedacht heb, dat heb ik met mijn schrijverij bereikt... was het volgende geval. Jaren geleden werd de Engelse uitdrukking Arms Control in het Nederlands vertaald als wapencontrole. Maar het Nederlandse woord controle betekent toezicht. Terwijl met het Engelse control meer dan toezicht bedoeld wordt. Namelijk beheersing, in toom houden, beteugelen. Zorgen dat de wapenwetloop niet uit de hand loopt. Het is dus het beteugelen en beheersen van de bewapening. Ik hield dus in mijn column een betoog... dat arms control vertaald moest worden met wapenbeheersing. Korte tijd daarna zag ik dat in officiële stukken dat woord werd gebruikt... Maar zelfs hier kan ik niet bewijzen dat dit door mijn toedoen is gebeurd. Ga maar bij jezelf na. Van hoeveel mensen weten we dat ze invloed op ons hebben uitgeoefend? In die zin dat je dingen doet en denkt... die je zonder een invloed niet zou hebben gedaan of gedacht. Van mezelf weet ik dat een paar leraren op school... invloed op mijn denken hebben gehad. Een invloed die je kan nagaan. En verder een paar schrijvers. Maar dat wil niet zeggen dat er niet veel meer mensen en schrijvers... invloed op mij hebben gehad. Ik kan het alleen niet meer nagaan. Ik heb mij hun gedachten, in de meest eigenlijke zin van het woord, eigen gemaakt. Hun gedachten zijn van mij geworden. Ik schrijf ze niet meer aan, toe aan hun invloed. En zo zal het misschien, ik weet het niet, ook met mijn invloed zijn. Met mijn invloed zijn van mijn column. Wat natuurlijk helemaal niet te meten is, is een negatieve invloed. Maken dat er iets niet gebeurt. Het kan zijn, alweer, ik weet het niet, dat ik met mijn column wel eens iets heb voorkomen... Dat is per definitie niet te bewijzen. Van der Stoel zegt in de afscheidsbundel... die mij bij mijn 65e jaar is aangeboden... dat hij als minister wel eens tegen zijn medewerkers heeft gezegd... je moet deze redenvoering aanpassen... want die is logisch, niet logisch, consistent. Ik zie het kritische artikel van Heldering al voor me. Nu, als dat gebeurd is, dan is er dus in feite iets niet gebeurd... Namelijk de logisch inconsistente redenering is weggelaten. Als dat als gevolg van mijn invloed is gebeurd, dan heeft die invloed dus een negatieve uitwerking gehad. Iets voorkomen in plaats van iets bewerkstelligd. Als dat waar is, als het waar is dat ik bereikt heb dat een ambtenaar een paar keer een onlogische redenering heeft weggelaten, dan schep ik, ik daar meer voldoening uit dan wanneer als gevolg van mijn invloed er politieke besluiten zouden zijn genomen waar ik voorstander van was. Het is mij altijd meer te doen geweest om het heldere denken... dan om de politieke daad. En zeker is het mij nooit te doen geweest om invloed uit te oefenen. Als het blijkt dat die invloed er geweest is, dan is het leuk. Zo ijdel ben ik wel. Maar waarop uit te zijn invloed uit te oefenen... is het einde van de onafhankelijke columnist. Een pleidooi dus voor onafhankelijkheid als columnist. Zelf gaf Jeroen Heldering in zijn columns de voorkeur aan analyseren... boven het verkondigen van de eigen mening. Ik wil niet moraliseren, zei hij. Hij sprak mensen liever aan op onhelder of onnauwkeurig denken. Hij was de langst schrijvende columnist in de Nederlandse persgeschiedenis... met 52 jaren op de teller. Een journalistiek monument wordt Jerome Heldring ook wel genoemd. In 2007 werd hem de Anne Vondelingprijs toegekend. Het woord is aan Rob Trip in een bijdrage van de NOS. NRC-columnist Heldring krijgt dit jaar de Anne Vondelingprijs. Een prijs voor journalisten die op een heldere manier over politiek schrijven. Jérôme-Louis Heldring, sinds 1945 werkzaam in de journalistiek. Naar eigen zeggen een solist komt het liefst voor dag en douw naar de redactie... zodat hij daar in alle rust, in alle vroegte aan zijn column kan werken. En vanochtend, om zes uur, sprak Irene Oostveen met hem... op een nog verlaten NRC-redactie in Den Haag. Nou, ik vind het natuurlijk prettig te horen dat ze merken... dat ik nog gewaardeerd word op mijn leeftijd. Hè? Ja, want mag ik vragen hoe oud u nu bent? Ja, ik ben, als het goed loopt, dan ben ik uh, in december ben ik, ik 90. U wordt uh, door de jury uh, een intellectueel en generalist genoemd... die voor zijn columns put uit zijn fenomenale geheugen. Ja. Herkent u zich daarin? Ja, fenomenaal zou ik van mezelf nog niet zo gauw zeggen. Uh, maar ik heb een goed geheugen nog altijd. Ik, ik volg uh, de de Nederlandse en de Buitenlandse Pers. Uh, ik volg het discours in Nederland. Uh, want ik schrijf voor Nederlandse lezers. Nou, verder heeft u wel een hele internationale interesse. En u ja. wilt ook uh, beschrijven wat internationale ja. ontwikkelingen betekenen... voor het Nederlands publiek. Ja, ik heb een, uh, een voorbeeld daarvan gevonden. Heel toevallig van exact zeven jaar geleden. 6 juni 2007. Waarin u schrijft uh, over het uh, raketschild... Oh ja. Daar werd toen ook over gesproken, net als deze week. Ja. En uh, u schrijft dan van mijn gedachten gaan terug naar 1983. Oh ja. Toen Reagan met een soort gelijk plan kwam. Heugende mensen is meestal erg kort. Hè? En, en uh, uh, dus je weet natuurlijk heel vaak niet meer wat er uh, uh, gebeurde. Nou ja, dat, dat is ook wel begrijpelijk. Uh, toen ik en de journalistiek begon, dat was vlak na de oorlog. Uh, uh, toen wist ik ook nog niet precies uh, hoe het 20 jaar geleden was. Vindt u dat wij in een interessante tijd leven op het moment? Ja, het interessante is misschien juist, juist die verwarring... Ook, ook, ook die zich overal, uh, zowel internationaal, uh, uh, zich, uh, manifesteert. <tieft> Uh, dus vroeger de, voor de o, duidelijke Oost-West-scheiding is voorbij. Het is dus allemaal tasten. En, en er zijn nieuwe mogelijkheden opgekomen. Uh, die steeds meer uh, groeien. En dus ook sterker worden. Dus dat, wat, wat dat betreft zijn ook de machtsverhoudingen zijn aan het, aan het, duidelijk aan, aan het veranderen. Uh, uh, Binnenlands politiek zie je ook de partijen erg aan het tasten. en het, uh, het zoeken zijn naar hun. Uh, een bepaalde plaats. Uh, dat zie je bij de PvdA is een goedeelde verwarring. De VVD is een verwarring. Nou, dan heb je al een heel groot brok van een Nederlandse politieke scala... dat eigenlijk een verwarring is. Uh, en uh, niet precies weet uh, waar, uh, waar ze staan uh, En dat is natuurlijk op zichzelf interessant, omdat we signaleren... Uh, dus dat betekent niet, uh, niet gebrek aan, uh, aan stof om over te speculeren. Aan het einde van deze maand krijgt u de Anne Vondelingprijs. Eh, behalve 2.500 euro uh, oh, ook ja, een oh, beeld het, ja. van Anne Vondeling. Oh. Oh, Heeft ja. u ooit gedacht, ik wil wel eens een beeld van Anne Vondeling in mijn huis? Niet, niet speciaal Anne Vondeling moet ik zeggen, nee. Uh, Hoewel ik hem wel waardeerde. Ik heb hem een paar keer wel eens ontmoet. En we hadden één gemeenschappelijke belangstelling. En dat was de Nederlandse taal. Maar dan was hij ook erg uh, geïnteresseerd in de taal. Dus ik zeg, bekrenen, maar wel had ik het, uh, niet lang voor zijn dood overigens. Hij is geloof met een auto-ongeluk omgekomen. Maar dat, met een fietsongeluk, weet ik niet precies. Maar uh, dus hij is voortijdig uh, overleden. Dus ik heb, uh, wat dat betreft... Uh, dat uh, vind ik natuurlijk aardig, maar verder heb ik geen band. Nog politiek, nog persoonlijk met alle vondelingen. Nee. Wat gaat u doen met dat beeld? Ja, oh God, dat wist ik helemaal niet. Dat dan beeld ik woon tegenwoordig uh, sinds een paar jaar in een flat uh, in Den Haag. Dus alles is veel kleiner geworden. Ik heb al met de verhuizing heel veel moeten afstoten. Dus ik weet het niet. Misschien zet ik het op het balkon. Ik weet, ik weet het, ik moet, is het een groot beeld of weet ik het niet? Ik weet er niks van, oh, ik weet het ik, nou, ik kan misschien wel een plaatsje vinden. Tja, de onderscheiding bestaat dus inderdaad uit een bedrag van 2500 euro. En dat beeldje, zo heb ik gelezen op internet, het is een klein beeldje... van PvdA-politicus Anne Vondeling. Dus ik denk dat zoiets wel ergens in een vensterbank gepast heeft. Irene Oostveen verzorgde deze bijdrage van de NOS uit 2007. Jeroen Heldering... Maar over dit uur bij V.P. Roos woord hier op Radio 1 gaat die kreeg toen dus die Anne Vondelingprijs uitgereikt. Er is sinds enige tijd overigens ook een Jérôme Helderingprijs en de eerste winnaar daarvan was vorig jaar in 2012 dus trouwcolumnist Hans Goslinga. In datzelfde jaar 2012 besluit Jérôme Heldering na 52 jaar zijn typemachine voor de columns te laten voor wat hij is. Lucella Carasso.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 Ik heb heel veel over de koude oorlog geschreven. Uh, wat Europa betreft was de gol aan de macht. Uh, en uh, ik heb heel veel over uh, uh, de Europese ideeën van de goal gesproken. Uh, en dat standpunt is Nederland daarin moest innemen. Dat zijn allemaal dingen die voorbij zijn. De koude oorlog is voorbij, de goal is ook heel lang voorbij. Uh, maar hoewel het, het thema Europa natuurlijk actueel blijft. Ja. Maar nu is het klaar. De laatste column is ingeleverd.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 uh, dat is geen makkelijke situatie, maar ik beklaag me niet... want uh, talloze mensen hebben er dertig jaar eerder mee te maken... of als we ontslagen worden, nog veel eerder. Dus er uh, is uh, dus geen uh, klacht. Geen klacht komt over zijn lippen. Jeroom Heldering. Mooi, dat ouderwetse typgeluid. Hij schijnt tot aan het einde van zijn columns... op een gewone typmachine getikt te hebben... In deze NOS-bijdrage, gemaakt door Paul Sanders in april 2012... werd duidelijk dat de boog niet langer gespannen was. Maar een mooie aanvulling op zijn oeuvre werd toch nog geleverd... toen later dat jaar een bundel van zijn columns van 2003 tot 2012 verscheen... onder de titel Dezer Dagen. Eva Jinek zocht hem op in Den Haag. Het is de avond van 22 november 2012. Ik ben in de knussen warme, voormalige werkkamer van J.L. Heldring. Het is donker buiten, maar als ik naar buiten kijk... dan zie ik de nachtelijke skyline van Den Haag, een prachtig uitzicht. En hier op tafel voor mij ligt het boek Dezer Dagen. Een bundeling van uw columns van 2003 tot april 2012... toen u stopte na 52 jaar met uw column. Volgt u het nieuws nog net zo nauwgezet als dat u al die jaren heeft gedaan? Nee, niet meer. Want uh, toen ik nog werkte las ik heel veel kranten. Dat we zeggen, ik keek alle kranten, heel veel kranten, binnenlandse en buitenlandse kranten, keek ik door. En waar mijn oog op viel, dat kan wel interessant zijn. Maar dat is nu helemaal niet meer nodig, uh, omdat ik niet meer werk. En is uh, dus eigenlijk de enige krant die ik lees, de NRC Handelsland. En dan hier in huis, uh, dat is een, een seniorenflat, zoals het heet. dat ligt op de leestafel, ligt veelal uh, trouw. Dus eigenlijk, ik, ik bepaal mij tot, uh, tot die twee kranten. Ik vroeg me af, als een mens 52 jaar iets doet, meer dan een halve eeuw, ja. en dan stopt dat, is dat niet een vreselijk gemis? Is dat niet een gat nou, in uw dag? Uh, uh, uh, dat kan ik niet zeggen. Uh, nee, het is ook een, enigszins is ook een opluchting. Maar dat werd te zware voor mij. Inzoals mijn leeftijd, die natuurlijk ongewoon is, voor een, uh, iemand die nog schrijft, Die ik ook wel volgende maand... Over vier weken word ik uh, 95. En uh, mijn vrouw is niet uh, helemaal uh, capabel om alle huishoudelijke taken over te nemen. Uh, dus ik zorg veel over dat de keuken schoon is en dat <laughs> soort dingen. Dat doe ik wel even met een vloek en een zucht. Maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Ik, ik hou niet zozeer van opruimen, maar ik hou van opgeruimd, opgeruimde tafels en opgeruimde aanrecht. Iemand ja. moet het doen, zo is het. Ja. Uh, wij moeten uw column al een tijdje uh, missen. Een mooie gelegenheid om u toch even te vragen... uw blik te werpen op de actualiteit. Ja. En dan wilde ik even naar de Eurotop vanavond ja. en morgen. Um, de lidstaten willen dat het minder kost. Het ziet er moeizaam uit, de onderhandelingen. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Dat wil, ik, dat wil ik helemaal niet. van Zo intens volg ik het ook niet. Ik heb het wel veel gedaan. Ik heb heel veel over Europa geschreven. Ik ben pessimistisch over de toekomst van Europa... Ik geloof, uh, dat komt in mijn boek ook wel verschillende malen voor... achteraf moeten constateren dat een van de uh, struikelblokken... voor de, de eenheid van Europa is de democratie. Uh, niet dat ik uh, tegen de democratie ben, maar ik constateer het... dat de, de democratie uit zich voornamelijk in, langs nationale wegen... het Europese parlement, zo zal u misschien zeggen, dat bestaat toch ook wel... Maar dat wordt in de grote zin de, de, de bevolking niet als legitiem aanvaard. Dus en het, het ziet er ook niet naar uit dat dat sentiment uh, binnenkort gaat nee, veranderen. Is dat dan een uitzichtloze weg, een uitzichtloos project, Europa? Ik hoop het zo niet, maar ik ben bang van wel. Europa is er toch voor een groot deel, zeker in het begin... langs min of meer technocratische wijze, tot stand gekomen. De bevolking... Kort na de oorlog was in het algemeen... nu praat ik over Nederland... volgden in het algemeen de leiders van de partijen. En als die zeiden voor Europa... dan liepen de, de, de leden van de partijen mee. In de jaren zestig is daar een keer in gekomen. Het enthousiasme voor Europa is aanzienlijk verminderd. Al in de, al in de jaren zestig... een partij van de arbeid die zeer pro-Europees was... maar is in de jaren zestig veel minder Europees geworden. En zo is het eigenlijk met andere partijen eigenlijk ook. Het volk is mondiger geworden. En keert zich dus ook tegen Europa. U zei het net al, over vier weken wordt u 95. Ja. En uh, dat betekent dat u uh, de ultieme ooggetuige bent van de 20ste eeuw. Ook omdat u zo nauwgezet heeft gevolgd wat er gebeurde en erover schreef. Voelt u dat ook zo? Bent u doordrongen van, van dat feit? Nou, ik ben doordrongen van het feit dat ik de oudste tot april van dit jaar de oudste journalist was, die nog actief was. En misschien ook wel een van de weinige mensen, überhaupt in Nederland, die tot in de negentigste gewerkt hebben. En dat heb ik altijd als een, als, een, als een groot voorrecht beschouwd. Omdat ik dan altijd voortdurend alert moest blijven. En dat scherpt je geest natuurlijk. En ook waarschijnlijk ook misschien... Je lichaam, dat weet je, je, er is een, toch een nauw verband tussen die twee. Ik ben dan ook nooit uh, ziek of geweest, tot op de laatste jaren uh, toen wel. Maar uh, ik besef dat ik een bevoorrecht leven heb gehad boven andere mensen... die na een 65e, soms na een 60e, uh, eigenlijk niet meer weten wat ze moeten doen. Precies. Uh, huh. U schrijft in een van uw columns in de bundel: voorspellen is gevaarlijk, vooral als het de toekomst betreft. Ja, dat is een flauwe grap. Het is niet van mij hoor. Maar uh, het is langzaam het is afgeslaagd. Maar het is... maar dekt de lading. Het dekt de lading. Het is natuurlijk ook gevaarlijk ja, ja. om te voorspellen, we weten ja. het niet. Um, u zei net over Europa. Bent u pessimistisch? En ja. als u gewoon kijkt naar de eeuw die voor ons ligt, bent u daar ook pessimistisch over? Ja, ben ik er niet meer zo zijn, bedoelt u? Wat ik er niet meer zal zeggen. Nou, ik, ik wil niet vooruitlopen op iets wat nog niet is. Zeker nee, nee, niet, maar, maar de, de eeuw die ja, komt. Ja, wat ja. voor ons ligt. Juist. Ja, nou ja, dat is voor mij natuurlijk is dat een zeer beperkte tijd. Uh, ik zie niet veel, uh, veel, veel hoop. Ook internationaal. De opkomst van China. Als onvermijdelijk dan een conflict komt met Amerika. Uh, en dan de, de, de neergang van invloed van, invloed van Europa... Uh, dat zie ik nou in de eerstkomende uh, tientallen jaren niet, uh, niet veranderen. Uh, dus daar ben ik ook niet uh, optimistisch over. Is er iets waar u optimistisch over bent? <laughs> ik ben van nature wel een zwartkijker hoor, dat moet gezegd worden. En dat zit het voordeel dat er altijd meevalt. En het heeft u goed gedaan, want 95 bijna, dat is ja. niet niks natuurlijk. Ja, ja, ja, ja ik ben er niet. Ik ben er niet naar dood gegaan. Maar <laughs> pessimisme. Dus, dat is zeker zo. Als ik ooit het geluk zou mogen hebben... dat ik uh, ook 95 of 94 ben... mag worden. niet is. Hoor. Maar, ik uh, vind uh, het in ieder geval ongelooflijk. Ja. Stel dat het me zou lukken. Wat weet ik dan als mens wat ik nu onmogelijk kan weten? Wat weet iemand van uw leeftijd over het mens zijn? De mens uh, is... Uh, het is jammer, zou ik maar zeggen... Uh, jammer dat de, de gesikulariseerde maatschappij waarin wij leven en ik zelf ben ook niet gelovig... dat die niet een soort van begrip kent zoals de christen kent in de zonde. En dat betekent eigenlijk, los van de godsdienst gesproken... is dat, de, het woord was genoemd, het menselijk tekort. De mens schiet tekort. En dat is iets wat ik wel geleerd heb... en daarmee ook een beetje gedistanceerd heb van het geloof de goedheid van de mens en de voortdurende vooruitgang. Hmm. Ik had ook geen, geen blijde boodschap. Nee? Nee. Bent u gelukkig? Nou, ik heb het moeilijk, het is nu moeilijk, het is een moeilijke tijd. Het is een tijd dat mijn vrouw ook niet helemaal gezond is, is het een moeilijke tijd om, om erheen te komen. Maar als ik terugkijk op mijn hmm. leven mag ik natuurlijk helemaal niet klagen. Ik heb al gezegd, ik ben een bevoorrecht mens. Dat ik zo lang heb mogen, mogen werken. De positie die, die ik bereikt heb in de journalistiek, hoewel ik maar korte tijd hoofdredacteur ben geweest, is, Het is niet langer dan vier jaar en een paar maanden geduurd. Uh, nou ja, dat is ook iets, iets waar je natuurlijk met een zekere genoegdoening op terugkijkt. Ik denk ook wel eens dat mijn vader, die al, al uh, 54 overleden is en die een zeer strenge man was, ook voor zijn kinderen... dat hij nu toch wel een zekere uh, voldoening zou terugkijken op uh, uh, wat ik uh, gepasseerd heb. Zeker. Ja. Meneer Heldering, hartelijk dank. Zijn vader zou trots geweest zijn. Zo verwacht Jerome Heldering wanneer hij terugkijkt op zijn prestaties. Eva Jinek was in november 2012 voor de NOS in gesprek met hem. Zeer trots op alles wat Heldring bereikt heeft, was NRC Handelsblad zeker ook. Zo valt op te maken uit hun berichtgeving op de sterfdag van Jerome Heldring 27 april jongstleden. Vandaag verkeert de redactie van NRC Handelsblad in diepe rouw met gewezen... Hoofdredacteur Al Heldering is niet alleen... een van de stichters van NRC Handelsblad overleden... maar ook een van de scherpste en meest originele denkers en commentatoren. De grootste eer die we hem kunnen bewijzen... is verder te werken in zijn geest. Zo liet hoofdredacteur Peter van der Meers van NRC Handelsblad weten. Het nu volgend gesprek, dat heb ik voor het laatst bewaard... is een aflevering van Boven het Dal, een bijdrage van Human... waarin Henk van Middelaar in gesprek is met Jeroom Heldering. En dat duurt ongeveer een half uur. Dus ietsje meer ruimte voor verdieping. We gaan twintig jaar terug in de tijd. Naar de middag van 10 mei 1993. Henk van Middelaar. Goedemiddag meneer Heldering. Goedemiddag is vandaag eh, 10 mei. Hebt u er nog aan gedacht? Het 53 jaar geleden? Is ja, het zeker, het Duitse... ja, zeker. Ja, zeker ja? Ja, ja. Ik was in dienst eh, in 10 mei 19, uh, 1940. Ja. U was in dienst? Ja, ik was in dienst. Ja, oh, ik dacht ja. dat u nog aan Leiden reed. Ja, nee, ja, dat deed ik ook wel. Maar, uh, dat, uh, maar ik had toen in uh, augustus 1939 moest ik komen voor uh, gemobiliseerd. Ja. En dus ik heb de meidagen meegemaakt in. Um, in de vlaszakkers, dat ligt tegen Amsterdam. Ja, ja. Ja, als artillerist. Hij was, was artillerist? Ja, artillerist. Ja. Ja. Weet u nog wat uw eerste gedachten waren toen de vliegtuigen kwamen? Of ja, nee, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik, wat ik daarvan van dacht. Ik hoop wel dat we het allemaal verwachten dat het elk ogenblik kon gebeuren... En, had je dat de hele winter dat gevoel, al van die dagen. Nee, niet de hele komen? winter. Eigenlijk niet de hele winter. Ja, er is wel in november een soort alarmsituatie geweest. Uh, in november, waar we dan ook nog moesten we dan, uh, zijn we overgeplaatst uh, naar Haarlem. Maar, uh, uh, van de laatste meidagen, misschien zou je kunnen zeggen. na de overval op Noorwegen, die een maand tevoren had plaatsgevonden, ja. begin april. En toen ja, dacht u, nu komt het wel heel dichtbij. Het zal wel komen, ja. Maar beangstigde u dat? Ik kan me niet herinneren, nee. nee. Ik geloof eerder dat je een soort avontuurlijk gevoel had. Ik was 22 toen? 22, of? ja. En ja, ja. u dacht... We gaan er eens lekker tegenaan. Ja, ja ik kreeg ook onmiddellijk de eerste, eerste dagen al, uh, kreeg je geruchten dat, dat we de Duitsers verslagen hadden en, en dat soort van uh, merkwaardige uh, dingen die dan, dan ontstaan. Dan kreeg je inderdaad een soort van uh, euforie uh, die ja, er dan ontstaan. Maar die was voorkomen misplaatst. helemaal misplaatst, ja. Ik okay. weet het wel na, dat deed ik helemaal niet. Maar u geloofde dat ook, of niet? Ja, ja, liet je dan meeslepen, dat, wat ik me ervan herinner. Ja, ja. Jij zat ja. in het veld, dus je had weinig communicatie... alleen met de eigen mensen. van Maar was je bang? Kom, ik ben bang? Ik heb ook helemaal geen vuur gehad. Wij hebben geen, nee. We hebben, geen, wij hebben ook zelfs geen vuur af, uh, afgegeven. Onze je lacht dan maar in het veld. Uh, ja, we zijn, en toen zijn we... Uh, dat was dus... Uh, even nadenken. Dat is dus uh, een paar dagen we daar gelegen. En toen kregen we de, de, de uh, orde om terug te keren... terug te trekken over de waterlinie heen. Dat hebben we ook gedaan midden in de nacht met een klaarheldere uh, maanlicht. Dus de vijand kon alles zien vanuit de lucht, als hij wil. Uh, dat heeft hij waarschijnlijk ook gezien, maar we zijn dus ongestuurd. zijn we hebben ja. in de baan uh, gelegd En daar heb ik dan de capitulatie beleefd. Ja. En maakte dat u woedend? Nou ja, dat was wel uh, woedend uh, in ieder geval wel uh, ter neergeslagen. Ja. Ja. vond u toch ja. van, van we hadden nog even door moeten gaan. Nou, nou dan ja, dat, dat, dat, dat wil ik dan? ook weer niet zeggen. Dat, dat kan me niet herinneren dat ik had de deur moeten gaan. Dat geloof ik niet. Ja, dan, dan zou ik waarschijnlijk ook wel de consequenties hebben getrokken... als ik dat gevoel had gehad. Uh, om Dan ga ik onmiddellijk naar IJmuiden en proberen nog naar ja? Engeland te gaan. Maar dat is niet meer nee, me opgekomen. Nee, is niet bij mij opgekomen, gek genoeg. En, uh, uh, dus wat uh, dat betreft heb ik het met de meesten trouwens uh, gelaten over laten gaan. Ja. ja. Heb je toen nog teruggedacht in die periode aan uw barley tijd... toen u een korte tijd gesympathiseerd hebt met de NSB? Nee, kan ik niet zeggen, nee. nee. Dat was een nee, dat gesloten was, boek voor u? Ja, dat, dat, dat, dat was En een soort dus, schuldgevoelens die ochtend? Nee, nee, dat, dat lag al, uh, al vijf jaar achter mij. Uh, dat was echt een, een jeugdzonde. Toen was ik, ja. dus, toen was ik uh, 16, 17. Ja. Ja. U hebt dat verklaard als uh, een soort afzetten tegen uw vader... Die achteraf Het is de psychologie van de Koude Grond, maar uh, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk. Ja. Ja. Maar waarom hebt u niet voor het communisme gekozen? Had dat ja, ook gekund? Ja, dat, dat, dat lag niet bij, binnen mijn, uh, mijn gezichtsveld. Nee. Van, ja, maar u uh, is wel van het bestaan, ongeveer. Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar ja, ik neem aan dat u wat toch, toch weer in te beschermd bourgeois milieu kwam. Omdat dat. Ja. dat, dat uh, maar ja, juist uh, in dat soort milieus heb je wel eens meer ja, een soort schuld. Ja, ja dat, gaan. Is dat, dat, dat, dat, dat is zo. Dat is zo. Had ik mezelf misschien later hebben gekregen, dat weet ik niet. Maar. Dat, dat is inderdaad waar. Maar het aard van het beestje was conservatief. Toen nou ja, dan ben ik pas later tot die conclusie gekomen dat ik dat ben. Hè? Ja. En, en toen dacht ik mezelf, denk ik, niet conservatief. Maar... Uh pas later, pas, pas, pas veel, veel later ben ik tot die, tot die wat ik zeggen, conclusie gekomen. Ja, ja, maar dat is dan een soort redenatie achter, ja, in uw uit, gevoelens, ja. was u niet. Nou, nou ja, dat zou je kunnen zeggen, dat zou je kunnen zeggen, je hebt een, een, een, een beschermde jeugd, een materieel beschermde jeugd gehad. Je bent lid van een studentenkorps geweest en, en, en zou je zeggen, dan uit die hoofden zou je eigenlijk al zeggen dat je conservatief, maar dat had geen. Wanneer ik nu zeg dat ik conservatief ben, is dat een. Oh, zeggen, is dat een, een beredenerende filosofie, ja. om zo te zeggen. Ja. Waar ik verder geen enkele politieke uh, conclusies aan verbind, overigens. En, uh, terwijl ik dat daar toch helemaal niet aan toe was toen ik ja. 22 was. Nee. Heeft die oorlog daartoe bijgedragen dat hij zich. Uh, ja. Nou, zeg maar een wat pessimistische wereld. Ja, jawel, had. dat wel. Dat wel. De oorlog heeft, geloof ik ook alweer teruggedaneerd. Geloof ik wel uh, dat de oorlog uh, mij. Uh, uh, die zelf meegemaakt de hongerwinter, dan zie je dat de mensen terug in Amsterdam, in Leiden zat ik. Ja. ja, en uh, dat, dat je teruggetrokken, teruggeworpen wordt tot helemaal de, de, de minimum uh, existentie, om zo ja. te zeggen. Niet ja. waar? Uh, en dan is echt, echt de, de, de strijd om het te, over, om het te overleven, dat is, ja. is inderdaad zo. En bovendien was ik ondertussen getrouwd, bovendien ook nog vader van een jong kind. Dan heb je helemaal die, die gevoelens van, de, uh, um, ja, uh, we gaan er naartoe? Je bent niet alleen maar verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor, nog voor een gezin dat in de eerste plaats. Tweede later, wanneer dan de uh, deur breekt, uh, de berichten over Auschwitz en zo, dan, dan, dan, ben je, dan tenminste trek ik een, een pessimistische conclusie omtrent de mens dat uh, in, in, in een beschaafd land, als, als Duitsland was, een uh, land van de dichters en denkers, uh, dat dat uh, een land uh, van volk niet behoedt uh, voor dat soort vreselijkheden. Nee. Dan moet u nu opnieuw, of juist niet geschokt zijn uh, door wat er gebeurt in uw ja, ja, ja, ja, geschokt Ja, natuurlijk ben je geschokt. Uh, uh, maar niet zozeer verrast, zo'n soort zeggen. Nee. Aan de, dat, dat, dat zou ik zeggen. Als u in een lange winterslaap was geweest en ze hadden u na een jaar ver, he, verteld van wat er nu aan de hand is. dan had u het even goed vreselijk gevonden, maar u was niet verrast geweest. Van... Nee, het zit dat, in dat, de mens. Ja, het zit in de mens en, en dat daar in, in de Balkan uh, en, en zeker in wat later een Joegoslavië is uh, gaan heten en, en uh, nu niet meer Joegoslavië heet, uh, dat daar uh, de mensen elkaar... Uh, uh, Na het le leven stonden, uh -huh. al, al sinds uh, mensenheugenis. Uh, dat was bekend zijn genoeg boeken overgeschreven. Ik neem aan dat zelfs uh, uh, de boeken van uh, de Dolarcht uh, ja. daar wel over hebben. Uh, over de mond en de grijnen en wat er nog meer zijn. Uh, wat dat betreft, als je dat, uh, dat verleden kent, verrast dat je eigenlijk ook niet. Maar nee. je zou zeggen, als je zo'n land dus uh, 50 jaar, 40 jaar onder één uh, ideologie heeft gestaan... En, uh, waar we allemaal van geloofden, dat, al was je dan zelf niet komen dat ze in ieder geval dat tot stand hadden gebracht... dat er een zekere ja. verzoening tussen deze volkeren um, tot stand was gebracht. Uh, nou, dat blijkt dan toch ook niet het geval te zijn. Nee. Maar die, die conservatieve levenshouding van u... maakt dat niet dat u heel... Uh ja bijna in het wordt, zou ik zeggen. Zo van, ach, er is toch allemaal niets aan het doen. Ja, dat is zeker, dat is zeker zo. Dat, je, dat is, uh, je zou zeggen, het gevaar van een... Van een of een gevaar... een, een, een, een conse consequentie van een conservatieve uh, levensopvatting... Uh, die bij mij dan gebaseerd is op een pessimistische mensbeschouwing... Ja. Uh, is uh, inderdaad zo. Er is toch niet veel aan te doen. En, en uh, je kan hoogstens in de marge uh, kan je verbeteringen aanbrengen... en, en, en veranderen. Die nodig zijn, kanaliseren in de, in de goede richting. En, uh, maar met een wantrouwen uh, ten opzichte van uh, radicale uh, ja. veranderingen. Is dat dan ook de reden dat u nooit eigenlijk een, een fel standpunt in die columns inneemt? Ja, behalve als het om taal gaat. Nou, dat is uh, misschien ook wel, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het uh, belangrijker. U kan ook zeggen, misschien kunt u zeggen... ja, dat is ook een rationaliseren van een bepaald standpunt. Ik vind het belangrijker um, dat de problemen geanalyseerd worden... Ja. voordat wij met de oplossingen komen aandragen. Um, uh, ik zie het mijn taak toch voornamelijk om te analyseren. Uh, en, uh, ja, is, uh, in een, uh, een dilatant, een bundeling van uw columns... Ja. daar hebt u uh, als motto een citaat van Torbek. Dus, Torbek die uh, ja, zegt, dat ik heb het uh, ook opgeschreven... het is soms beter het denken van anderen te wekken dan wat men zelf gedacht heeft mee oh ja, te delen. Dat is waar, dat herinnert u mij eraan. Ik was eigenlijk weer vergeten. Maar ja, daar sta ik helemaal achter. Ja. Hij is dat was soms. En ik doe het misschien bijna altijd. Omdat... Meer een leraar dan een dominee. Uh, ja, als je het woord leraar wil gebruiken. Ja, maar... Uh, maar uh, uh... Dat, uh, dat is er wel in. Ik vind het, je moet de mensen aan het denken zetten. en ja. Niet de mensen confronteren met pas uh, met pasklare antwoorden. Maar daar worden meestal de columns voor gebruikt. Hè? Dat ieder uh, columnist zijn zegje over alles kan doen. Die nemen meestal een standpunt in... Ja, dat zal wel waar zijn. Uh, uh, ik wil ook maar niet zeggen dat ik het monopolie uh, daarvan daar van, van heb. En, uh, maar goed, er zijn toch ook wel schrijvers... die toch meer uh, overhalen naar de getuigenis... en naar de verontwaardiging, naar de, de woede. Ik herinner me dat er een columnist was. Hij is nou dood, dat was uh, Laurens ten Katen. En daar heb ik mee eens in een forum gezeten... En, uh, met mede-columnisten. En hij zei... Uh, ik kan nooit een column schrijven... Uh, wanneer ik niet woedend ben. En hij schreef zes columns in de week. <laughs> nou, je maakt mij niet wijs dat je zes keer in de week uh, woedend bent. En hoe vaak en, bent uh, u het? In de week? <laughs> niet zo vreselijk vaak, moet ik zeggen. Nee, maar in die nou, columns ziet u dat zelden, of eigenlijk nooit, geloof ik. Ik kan me niet een column herinneren, waarin ik dacht... nou is meer heldering werkelijk boos. Nee, dat zal misschien wel eens gebeuren. Maar dan zal ik het misschien meer uit in een soort van schamperheid. Uh, ja, ja, ja. Of, of, of oh. zo Maar ook niet met al dat geduvel rond uw uh, eredoktor uit. Oh nee, dat heb ik aan mij voorbij laten gaan. Dat maar we, moet dat u doen... toch gekwetst hebben? Nee, sprake van. Het heeft me... Ja, ik verrast dat het niet verder is geweest. Als, als dat 20 jaar geleden was gebeurd, dan was het wel gebeurd. Dan had ik het waarschijnlijk ook niet gekregen. Ook, maar bijna. waarom laat hij dat zo van u afgeleiden? Ach, dat, kijk, zo'n Ja, is. Ik, ik vind het heel aardig, zo'n hoor. Ik, ik, ik ben er ook wel vergoed mee. En, en, uh, maar, alsof dat zo verschrikkelijk belangrijk is. Het is, het is, uh, nou, Voor u was het extra leuk, omdat uw vader daar ook... Tuurlijk, dat kon erbij. Er zijn een paar dingen waarom ik het echt leuk, leuk vond. Maar als ik het niet had gekregen... Ja, god. Uh, zeg zijn toch even goede vrienden. Hm. Ik, het, is, het, is een, het is een soort van bonus, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, en, maar om daar nou woedend over te zijn, ik heb het een beetje. Maar wat vond u van de argumenten van die nou, studenten? Ja, daar waren, nou ja, ik kan die argumenten niet allemaal meer noemen, maar ik heb de argumenten nou ja, die die ja, ik gelezen. De rechtse opvatting. Ja, dat, een... mag nooit, dat mag natuurlijk nooit een, een overweging zijn nee. om iemand uh, een eredoctraat te onthouden. Nee. Uh, want uh, je kan recht zijn en kan toch een goede analist zijn. Of een goede wetenschapsman zijn. Uh, zoals ik in een van mijn columns kort naar heb geschreven dat er ook. Uh, uh, ik zie toch met bevrediging dat iemand die sympathiseerde met de uh, uh, communisten... een goed wetenschappelijk verhaal heeft gehouden. Zo zie je dat je... Uh, je mag communist of erger nog uh, conservatief zijn, schreef ik... Uh, en toch goed wetenschapsman zijn. Ja. En, uh, dus dat heeft er helemaal niets mee te maken. Nee. Nee. Dat waar, ze hadden veel betere argumenten kunnen wenden. Ja. Nou, ze, uh, ook is genoemd dat u... Ja, misschien uh, hebben ze niet die woorden gebruikt... maar een soort laffe houding werd u verweten... Doet ja, u goed, dat geen pijn dan? Nee, dat vind ik ook de, de, de, de, de bron wat vandaan kwam. En dat waren vaak ook nog mensen die dan werd, werden gevraagd: en waarop baseer je dat? Nou, dan werd er een of andere column genoemd die ik misschien eens een twee jaar of drie jaar geleden geschreven had. En dan zeiden ze: ja, ik, kan niet zo gauw bij de, ik heb hem niet zo gauw bij de hand. Nou ja, dat is allemaal horen zeggen, volgens ja. mij. Dat is horen zeggen als dat gezegd ja. wordt. Maar ook blokken verwijt u? Heeft hij wel eens een. een ja, maar, daar, is verweken, daar is hij op teruggekomen. Daar is hij op teruggekomen. Want hij heeft die student... En ook weer veel zich aangevallen he, ja, om, de, om, die, om, om dit, uh, dit, dit kabaal, om dat eredoctoraat. Dat heeft, dat heeft Blokker inderdaad uh, uh, jaren geleden uh, gedaan. Maar ja, daarentegen dat boek de dilettant uh, dat ik uh, um, dat u net noemde, dat heeft hij buitengewoon. Uh, uh, sympathiek uh, hm. heeft hij dat uh, besproken. Ja. En uh, dus uh, misschien dat de blokken van vijftien jaar geleden... er anders over dacht dan de blokken van nu. Ja. Uh. Maar uh, in Dilettant komt dat geloof ik ook te sprake... dat u in 1950 bijvoorbeeld al wist van die greet Hofmans affaire hè? Oh, dat wist ik, daar heb ik ja, dat, dat, dat over. Oh, er oh, staat, staat, staat, staat er ja? ligt oh, u daarover in. Ja, staat, u hebt er niets mee gedaan. Nee, maar ik was geen journalist. Ik Goed, was in 1950, maar... in, in, in 1950 hmm. was ik, was ik uh, uh, in Amerika en was ik in, in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. En uh, dus ik kon als. Uh, ja, u had toch uh, connecties ja, had... bij en Ja, maar, maar, maar mijn hoofdretour is het ook. Ja, ja. Maar er werd niet over geschreven nee, uit werd een soort. Dat respect was in, die, voor... in die tijd werd dat niet gedaan. En je had er ook de, de behoefte. Maar ja, maar ik kon dat niet doen omdat nee. ik, ik dus uh, ambtenaar was. Ja. En, en dus ik kon niet gaan in de krant gaan schrijven over deze zaken. En bovendien zou ik als ik het zou hebben gedaan, ja. maar ik zou kon het niet doen omdat ik ambtenaar was, dan zou, dan zou waarschijnlijk uh, dan zou de krant waarschijnlijk niet opgenomen hebben. En uh, geen enkel krant heet dat. Nee. En uh, omdat, uh, ja, een soort van, uh, ja, een soort van loyaliteit die naar mijn achteraf al gezien te ver ging. Nee. Maar um, uh, dus sindsdien eigenlijk, is ook de, sinds 1956 56 is, die, is de zaak opengebroken. Ja. In het buitenland en toen hebben Nederland moeten reageren. En um, ook eerst aarzelend, omdat we kwamen uit de, uit de buitenlandse dan gezegd. En zo. Maar God moest toch erkend worden dat dat toch dat, dat waar was. Ja. Uh, maar je dus had toen in 1956 niet de spijt van... Het is toch jammer dat we dat uit het uh, buitenland uh, hebben dat Ja, natuurlijk. Dat, dat is, tuurlijk, tuurlijk. En niet dat wij daarmee ja, gekomen zijn. Na, na, na, na, natuur, natuurlijk is dat zo. Dat is ook. Nu was ik ook zelfs in 1956 niet in de positie om het beleid van de krant te bepalen. Nee. Nee. Niet vergeten. Um, dat, ik ben pas uh, lid van de hoofdredactie geworden uh, in... Um, in 58 en pas hoofdredacteur in 68. Ja. En, dus, uh, dat heb ik. en toen waren de tijden helemaal veranderd, natuurlijk. Ja. De tijden veranderen? De tijden veranderen ja. Ja. de tijden veranderen, ja. Maar u bent zo uh, pessimistisch, zegt u? Vindt u dan dat de tijden eigenlijk nooit beter worden? Zit er geen vooruitgang in de geschiedenis? Ja, waarna, uh, uh, gemeten waarnaar. Ja, uh, nou ja, dat is natuurlijk wel zo in vele opzichten. Uh, is dat uh, wel in de verhouding tot morel de mensen bijvoorbeeld. Tussen, wat zegt u? Moreel bijvoorbeeld. Zijn wij beter geworden? Je ziet daar een soort evolutie in dat je zegt. Nou, ja. dat kan ik nauwelijks zeggen. Maar ik kom dan altijd alweer met, met, met Auschwitz terecht. Uh, dat, uh, uh, ik, geloof dat, uh, ik geloof dat eerlijk gezegd niet. Uh, dat wij de moreel veel. En rechtvaardiger dan? Is de maatschappij rechtvaardiger geworden? Ja, het is natuurlijk sinds we een rechtsstaat hebben, dus je zou kunnen zeggen: sinds uh, par parlementaire rechtsstaat is dus in Nederland sinds 1848, kan je zeggen dat de, de mens uh, uh, in principe uh, en gewoon ook in de praktijk uh, wel uh, zijn recht kan, ja. kan halen. Maar u uh, vindt niet, als u de, de laatste halve eeuw over ziet, die hebt u bewust meegemaakt, van we zijn er veel ja. mee opgeschoten. Ja, er zijn, er, er zijn er dingen weer op, opgeschoten... maar er zijn er weer, weer andere dingen die dan weer, weer, weer doorschieten. Uh, Wat bijvoorbeeld? Nou ja, uh, het is... Uh, nou ja, ik vind het bijvoorbeeld heel jammer dat... Uh, nou kijk, ik ben, uh, een van mijn uitingen van, van, van conservatisme... is dat ik ben een groot voorstander van, van elitevorming. Niet sociale elitevorming, dat bedoel ik niet. maar wel Intellectuele elitevorming. Elite en ik hoop dat een maatschappij daar niet buiten kan. En... Uh, want die moet een richting geven? Nee, dat hoeft niet speciaal. Maar die moet wel het wetenschap vooruitbrengen. Het, het, het, het, het, het, het, het, het politiek-intellectuele discours... Uh, op uh, redelijke wijze, op rationele wijze uh, kunnen voeren. Uh, dus niet met kreten, maar met, uh, met redeneringen. Uh, het, uh, met elkaar luisteren op grond van argumenten en op grond van, van wetenschap voorbeeld, ges, uh, wetenschap van de geschiedenis. Uh, maar nu, dat vind ik dat, dat dat er erg hebben bij laten zitten... de laatste twintig uh, jaar. Ja. Um, de, de vorming van dat soort van elite. Ja. Maar bijvoorbeeld um, het feminisme. Vindt u dat nou... Dat het iets gebracht heeft waar je zegt, dat is nou beter dan het was. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat is ook zo. Ik vind ook wel dat de, de vrouwen dezelfde rechten hebben als de mensen. En daar ook de... Als de mensen, zegt u zo graag. Als de mensen, ja. <laughs> <laughs> Zie je, daar verraad ik mij in mijn, mijn uh, opvoeding. Ja, nee, dat is. Uh, uh, wijst u me terecht op. Um, dat als, als iedere mens, als, allemaal, als alle mensen. Natuurlijk de vrouwen recht, recht. En dat moeten ze ook... Uh, dat recht, wanneer ze dat hebben, dan moeten ze dat inderdaad nemen. opessen, ja. Op zonder, zonder, Dat nou, heeft u nooit benauwd. Van oh, weer een verandering waar ik moeite no, mee nee, heb. Nee, nee, nee, dat niet. Ik, vind, zoals ik zeg, Het conservatisme sluit, sluit niet uit een erkenning van de verandering. Het leven verandert. Het leven Alleen is... het moet niet met grote... Nee dat, ik, nee, dat is waar. Je moet niet met radicale breuken nee. komen. Uh, want dan wordt de burger bang... En uh, gaat dan grijpen naar dingen als fascisme en dat soort dingen, niet hoor. Ja, en en dus het moet geleidelijk gebeuren. En uh, zeg meer een, een reguleren. En aan, aan, de, aan, de, aan, de, aan de randen uh, schaven. Uh, zodat, uh, zodat de veranderingen uh, geaccepteerd worden. er ja. uh, zijn het nu toch. Uh, nou, hectisch is wat overdreven. Maar er zijn het nu toch wel woelige tijden. Toch schrijft hij over bepaalde dingen nooit. Bijvoorbeeld over. Uh, het probleem van de buitenlanders. Ik geloof niet ja. dat hij daarover schrijft. Nou, dat... En dat moet u als conservatief toch zorgen baren? baren hè? Dat al die nieuwe culturen hier ja. komen? Nou ja. Ja, nou ja, dat op zichzelf uh, ba baart me dat niet zorgen. Uh, maar uh, de, de eventuele consequenties baaren uh, mij wel zorgen. Want ik ben er niet helemaal zeker van... Uh, dat de Nederlandse samenleving... Uh, dat uh, helemaal kan, kan verhappen. Ja. Uh, en, uh, uh, en dan ben ik eerder bang van de, voor, de, voor de, de, de, de, terug, de reactie daarop... zoals dus de Amerikanen zeggen, de backlash... Uh, uh, dan, uh, dan voor het probleem zelf... Uh, dat uh, ik zou nog zeggen: een, uh, een buurman krijg uh, die uh, zeg maar, uh, weet ik wat, een Bosniër is. Uh, dat, dat kan me niet zoveel veel schelen. Maar ik ben wel even bang dat, dat wanneer dat massaal gebeurt. En uh, dat zie je dus in Duitsland eigenlijk al gebeuren. En het is niet omdat het Duitsers zijn uh, dat er zulke, uh, reacties komen uh, in de eerste plaats. Maar het komt omdat dat zo massaal gebeurt. Ja. En dat dat een, een samenleving eigenlijk hebben. Nou ja, Frankrijk gebeurt dat eigenlijk ook niet, hoor. Dus, maar uh, toch wat... schrijf, u schrijft er niet over. Uh, nou, dat zou me niet dadelijk, ik heb het niet dadelijk bij de hand. Ik zal het misschien niet ten principale, zo gauw uh, uh, heb ik het misschien niet behandeld. Maar ik zal het misschien ter... ter Terloops uh, misschien wel, wel noemen. Ik heb toch wel geschreven over uh, uh, die uh, rellen in Rostock en de en de en de, en de, en de veranderingen, daar de, de, de, de, de repercussies daarvan in, in, in Duitsland en dat en, uh, en ik daar nu Nederland bij genoemd heb, dat, dat, dat kan, kan ik me eigenlijk helemaal niet uh, herinneren. Nee. Maar loopt u wel eens zo door Volkswijk om te kijken hoe dat daar aan toe gaat? Of uh, nou, uh, ben je nee, altijd ja, in een nee, ivoren toren? Nee, nee, nee, nee, want ik fiets altijd door de, de, de, de. Elke dag uh, fiets ik naar Den Haag van waar ik woon. En ook uh, een uh, directe volkswijk. Uh, dat wil ik uh, wil niet zeggen dat ik daar, daar kom. Maar toch ook niet allemaal. Maar allemaal villa -wijken waar ik doorheen kom. Dus uh, uh, ik wil niet zeggen dat ik dan daar uh, mij met onmiddellijk een goede studies gaan, gaan verrichten... of met de mensen gaan praten. Uh, maar... Uh, uh, het is nog niet helemaal oude, onbekend. De wereld bestaat niet voor mij alleen maar uit villa-wijken. Nee. Nee. nee. Ik noemde net de Ivoren Toren. Ja. Dit programma heet Boven het Dal. En ik dacht ja. meteen... Ja, meneer Heldering zit eigenlijk ook boven het dal. Nou, ja, Nou ja, dat... Top, top. Hij kijkt zo naar beneden, maar wint ja. zich niet op. Nee, nou ja, goed. Dat, uh, ik vind als ik twee keer per week een opgewonde rubriek zou schrijven... dat zou dons vervelend worden voor de lezer, le ja. neem ik aan. Dus ik doe het liever op deze manier. Ja. Ja. En dat is een positie die u eigenlijk altijd ingenomen heeft? Ik neem aan van wel misschien dat toen ik jonger was. dat dus de leeftijd zal ook wel iets mee te maken hebben. Ik neem ik aan dat ik jonger was. Dat ik misschien nog wel eens meer. Uh, mijn, uh, ja, dan was ik ook wel. Ik ben toch nog nu wel. Neem ik aan. Iets, iets milder in mijn, in mijn, in mijn formuleringen. Uh, dan ik. Dat uh, brengt uh, decht, de ouderdom mee. Ja, misschien ook wel. Om de, je denkt de effectiviteit. Wat de daar mijn kolom niet op geschreven is. Maar uh, de voortdurend met, uh, met de moker uh, te, te, te hanteren. Ik geloof ik niet dat je veel uh, effect hebt. Niet dat ik nu veel effect heb, hoor. Maar, maar je toch krijgt wel ik... brieven. Jawel, ik krijg veel brieven. Ik heb nog een vrij uitvoerige correspondentie. Ja. Ja, vooral ja. over de taal. De taal is de meeste, ja. Dat, ja. dat is de, waar de mensen mee... Neem aan, de mensen die geïnteresseerd zijn in taal... ook gauw naar de pen grijpen. Ja. Zo, zo, zo moet je dat zien, ja. geloof ik. En dat heeft niets te maken met een uh, herlevend uh, bewustzijn... van we zijn Nederlander en we dienen onze taal te respecteren. Dat, ik, dat zou ik niet kunnen zeggen. Als ik dat als, als, als hypothese zou poneren... niet onmogelijk, hoor. Maar dat, dat, dat zou ik gewoon met een natte vinger wekken. Dat, dat kan ik niet zo zomaar zeggen. Beantwoord je die brieven? Ja, ik beantwoord alle brieven. Tenzij het uh, uh, brieven zijn die... Nou, voor het scheldbrief of iets, dan, uh, dat, maar dat gebeurt er niet zo vaak. En, uh, maar ik, in, uh, in principe beantwoord ik alle brieven, ja. ja. Maar uh, voor je moeder toch niet zo'n leuke tijd zijn nu, als je naar de radio luistert. Er wordt slordig geformuleerd en de krant al heeft spelfouten. Mensen zijn nonchalant geworden. Het is een vluchtige cultuur. Dat ja, moet... ja, ja. Nou ja. ja. Maar ook daar bekijken. Kijkers, Kijk eens, nee, ja, ik ben altijd een beetje bang om te zeggen... De, de, de, de cultuur verloedert of de taal verloedert. Want dat zijn klachten die je altijd hebt gehoord. Ja, die waren er in de vorige Altijd, eeuwen. vorige ook, net zo goed. Net zo goed. En er zijn mensen die zo bang zijn voor verandering... Uh, en het, het weggaand vertrouwen... dat ze onmiddellijk dat uh, zien in termen van verloedering. Ja. En dat is, dat is natuurlijk onzin. Een taal ook verandert natuurlijk. En, uh, maar als je de taal nu ziet als een uiting van onze hele levenswijze... U leeft nog heel gedisciplineerd. U, gaat, u staat ochtends vroeg op. Ja, Hoe laat? Ja, vrijdag. Nou ja, ik sta vroeg op, dus vijf en half zes. Ja. Ja. En dan? Dan gaat hij naar de... Uh, dan ga ik, ontbijt ik. En dan kijk ik, het, onder het ontbijt kijken naar, naar wat ik opgenomen heb op de video van, van een programma van later op de avond dat ik niet ja. gezien heb. Meestal is dat Newsnight van de BBC. Uh, maar ook soms ook wel andere. En uh, dan stap ik op de fiets en uh, ga ik naar Den Haag. Uh, en op de redactie van NRC Handelsblad daar heb ik een kamer. Uh, en uh, daar krijg ik daar kijk mijn post. En dan krijg ik ook de kranten waar ik op geabonneerd ben. En uh, die haal ik dan op. En uh, dan ben ik uh, in de loop van de ochtend, soms vroeg, uh, tien uur, of tien. Maar je, hebt je al een thuis. hele dag achter de rug. Dat heb je al een hele dag <sus> al achter de rug. Dus het heeft dat voordeel, wanneer je vroeg opzet en je een hele dag achter de dag hebt, dan moet ik... De, maar waar, kennelijk... waar krijgt u die discipline nog aan? Wat, wat, ja, daar ben je eenmaal ja, gewend. Ja, dat zie je nauwelijks meer. Ja, je bent, je bent daar gewend. Het is, een deel van je, het is in je lichaam opgenomen, om zo te zeggen. En je tijdklok uh, opgenomen. Ja. Ik ga vroeg naar bed. Dat is ja. niet altijd. laat. Uh, en ik uh, doe altijd uh, s middags een, een, een dut. Maar waar is die discipline op gebaseerd? Wat, wat, wat, waar <laughs> heb u altijd naar gestreefd? <laughs> nou ja, er moet toch een soort ondanks dat u pessimist bent, hebt u toch een soort geloof gaat ergens in. Ja, discipline, ik weet niet. Misschien is het ook wel, ook al dat is er een hypothese... Uh, die van de koude grond is. en denk dat is een, een de boel uh, netjes hebben... en, en, en goed gedisciplineerd hebben... Uh, uit een soort van oerangst voor de chaos. Ja. Maar dat is, is, is dat een... uw streven geweest? De chaos bezweren? Nou ja, niet bewust, maar nu we er zoveel praten. <laughs> en, en als er een psychiater bij was geweest, die zou dat misschien haar fijn kunnen uitleggen en mij beaamd hebben. Ik weet het niet hoor. Een oude Romeinse deugd is dat eigenlijk. Ook die, die angst voor de chaos ook? Uh, bezweren. Uh, oh ja, het bezweren, het bezweren, het bezweren, het bezweren. Ja, dat mogelijk, ja. Ja. Ja. ja. Maar verder had u geen hoge idealen? Van ik wil mijn waarheid over het voetlicht brengen. Uh, misschien als, als, als, als, als ik heel jong was, dat, dat, dat misschien wel. En uh, dat ik dat, ik dat, dat had, maar daar ben ik toch wel, toch wel vrij gauw van afgestapt. Uh, en uh, ik vind het ook niet in de eerste plaats met mijn boodschap. Ik heb trouwens geen boodschap, maar mijn, mijn taak om, om, om idealen uit te dragen. Maar om, om de, de, de, de zaken te analyseren. Goed. Ja. Hartelijk dank, meneer Heldering. U hoorde in Boven het Dal een bijdrage van Human uit 1993. Henk van Middelaar in gesprek met Jérôme Louis Heldering, voormalig hoofdredacteur van NRC en columnist. Ten behoeve van een boek voerde Heldering vorig jaar zomer een viertal lange gesprekken met zijn vriend, oud-collega en oud-hoofdredacteur André Spoor. Dat was over een aantal grote thema's die in hun eeuw hadden gespeeld. En het daaruit voortgekomen boek, getiteld Onze Eeuw, schijnt een aanrader te zijn. De beide heren zijn er dus niet meer. André Spoor, die overleed vorig jaar september. Jérôme Louis-Heldering, waaraan we dit uur aandacht besteden, overleed vorige week zaterdag. Hij was 95 jaar. Ja, een boeiend figuur. Jean Louis, nee, Jérôme Louis-Heldering. Dit is Radio 1 en u was de hele nacht te gast bij de VPRO. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. En reacties die kunt u sturen naar woord@vpro.nl. Woord wordt gemaakt door Marjoke Roorda, Nienke Vijs, Geertjan jan Stenghold en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek was vannacht in handen van Gert van Dam. Presentatie Nora Romanesco.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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddie Merckes cadeau ter waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl. Dit is Radio 1.